Zo ziet u maar. In Berlijn heeft iedereen een adembenemende huisgenoot. En sommigen zelfs twee. Twee dames. 3 Ik ga de baan op, van vroeg tot avonds laat. Maar wie past op mijn sleutel? Wie? Wie? wie. Wij drie. Bieliri. Wij drie. Bieliri. Wij drie. Billy Bieliri. S'avonds een mini-orgie de op een duo Maar dollar op drie Ik slaap in het midden Ik hier En ik hier Maar ik heb nog een le le